Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ter Apel stroomt opnieuw vol met wachtende vluchtelingen. Gisteravond en vanmorgen was het wel een stuk stiller op het aanmeldterrein. Mensen werden gisteravond laat naar crisisopvangplekken in Nederland gebracht. Na klachten van de inspectie over de slechte hygiëne op het terrein, zegt verslaggever Simone Tukker. De meesten naar een plekje hier dichtbij, Stadskanaal en Zuidbroek. Ze konden daar slapen en vooral ook even een douche nemen. Maar vanochtend zijn ze dus ook weer met bussen hier terug naartoe gebracht. En ik merk dan ook dat het ja, achter mij hier nu toch weer wat drukker begint te worden. Wat het plan is voor komende nacht is nog onduidelijk voor de honderden asielzoekers. Cursusaanbieders profiteren flink van het stapbudget. Dat is een speciaal potje geld waar Nederlanders gebruik van kunnen maken als ze een opleiding willen doen om wat extra's te leren. Zoals nagelstijling of bedrijfsadministratie. Volgens onderzoek van RTL Nieuws maken opleiders cursussen bewust duurder en geven ze geen korting meer. Veel populaire cursussen zijn een stuk duurder dan vorig jaar toen de subsidie nog niet bestond. Wie een billy of een pakskast wil scoren... heeft daar voortaan een uur minder de tijd voor. Nog volgende week sluiten IKEA-winkels een uur eerder. Dat doen ze niet vanwege het personeelstekort... maar omdat het laat op de avond niet zo druk is, zegt de meubelgigant. En in het Groningse platteland staat een prachtige, monumentale boerderij. Die is al zes generaties in de handen van een familie van boer Boulow. Maar nu doen ze iets wat hij nooit verwacht had te doen. Hij verft de boerderij neonroos. Mijn overgrootvader draait zich om in zijn graf en uh, dat graf is hier niet ver vandaan, dat is een nieuw daar. Wij zitten zit gewoon met de handen in ons haar. Oké, okay, mijn haar is nog niet roze, maar het zou er haast wel kunnen zijn. Want het is gewoon een, een, een, een uitzichtloze situatie. Wat is er aan de hand? De boerderij is aan het verzakken. Er zitten scheuren in. Volgens Boelo komt dat door de gaswinning. Omdat ze net buiten het gebied wonen, officieel, worden ze niet geholpen. Ze roepen nu ook andere mensen op hun huizen roze te verven als ze zich niet gehoord voelen. En dan nog het weer vanmiddag, zonnige periode. Ook wat stapelwolken en dan tussen de 21 en 24 graden. En morgen net zo'n prima.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 Is de zomer van ZFM met nu zandvoort op zaterdag yeah. That's right goes out. to everyone that on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 Deze uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag weer goed. Uiteraard met uh, een uh, lekkere plaat, een uh, lekkere single van een aantal jaren geleden. Je hoorde P. Diddy en uh, Faith Evans in uh, I'll Be Missing You. Ja, even na twee uur in uh, Zandvoort is er al bijna klaar voor, uh, Benno. Voor uh, uiteraard het, uh, het Grand Prix weekend van uh, volgend weekend. Ja. Het aftellen is begonnen. Nou, zeker. En kijk dagen, eens. Acht dagen, acht dagen, negen een uur, ja, ja. 51 minuten en 24 seconden. Ja, inderdaad. En maar kijkers die allemaal even zwaaien naar de camera, want ja, we zijn er weer. En kijk eens even naar wat, hoe wij mooi de studio versierd hebben. Ja ja, ja, ja, ja, geweldig hè. De, daar heeft onze Rob al helemaal keurig voor gezorgd. En ik heb het een beetje opgehangen en aangekleed. weet nou, je helemaal goed. En uh, <laughs> dus onze finishvlag hangt al klaar, zal ik maar zeggen. Zeker, nou de finis van de derde vrije training hebben we net gehad. Ja. Sergio Perez is de eerste geworden van die derde vrije training en gevolgd vlak daarachter door Max Verstappen. Dus het gaat goed met de Red Bulls daar op Spa-Francorchamps. En straks eh, om rond kwart over twee gaan we praten met Rendel Lossen. Hij komt eh, regelmatig eh, terug in de uitzending. En Rendel is eh, zeg maar ervaringsdeskundige van eh, Spa-Francorchamps. En we gaan met hem het squid doornemen. Natuurlijk de trainingen, de andere raceklasses gaan we ook met hem doornemen. Want ja, het is niet alleen maar Formule 1 wat de klok slaat. Uh, wat hebben we nog meer in de, verder in het uur Het weerbericht natuurlijk. En we gaan even voor. Uitkijken naar de maand september, want dan is het even kijken... hoe noemen we dat? De Burendag-activiteit. En dan ga ik even met de directeur van... Um, even kijken, nou ja, de Oranje Vons. Ja, belangrijke mensen in deze uitzending. Het Oranje Vons, die doet namelijk uh, aan... samen met Douwe Egbert uh, de, de organisatoren van de Burendag. Dus we gaan even babbelen over het hoe en waarom. En dat wordt zich nog... Uh, op kan geven daarvoor. Daarvoor is het eigenlijk allemaal bedoeld. Ja, en we hebben Jaap Koper natuurlijk, ja. uh, die uh, zich helemaal aan het voorbereiden is voor uh, de Dutch GP van volgende week. Precies. En uh, Jaap is voor ons uh, op het allerlaatste moment, mocht de pers afgelopen week op het circuit nog even komen kijken. En nou, dat Heeft hij kon... meegefiets? Ja. Weet, weet, weet je dat? <laughs> of niet? Nee, nee, nee. Oh nee, nee ik ook nee. niet. En. Um, maar goed, Jaap heeft gesproken met Jan Lammers, de burgemeester. En uh, uh, ik dacht, de directeur van het circuit uh, heeft hiermee gesproken. Dus uh, we gaan eens even kijken wat we allemaal tevoren gaan kunnen toveren. Zeker, en de motoragent uh, die, uh, is ook uh, gevallen daar op de Zandvoortslaan? Ja, uh, zullen we daar maar mee beginnen gelijk dan? Want uh, dat was wat, zeg, woensdagmiddag rond uh, half vijf was er een ongeval... tussen de in uh, die, uh, die drie sprong naar vlak voor uh, met de dokter uh, Gerkens. Een motoragent die botste op een politieauto. Nou, de, hoe vaak mag je dat mee in Nederland? Ik denk het niet. Ik zag de motor liggen nog met de blauwe zwaailampjes, knippenlampjes aan. En hij uh, was natuurlijk aardig beschadigd. Later op de avond zag ik de politieauto achter een sleepwagen hangen. Dus die kon ook niet meer rijden. De motoragent die is daar een beetje gewond bij geraakt. Uh, maar dat viel achteraf allemaal wel mee. Is nog wel even naar het ziekenhuis geweest. Ik heb er nog even de politiewoordvoerder erover gebeld. En uh, ja, ze waren onderweg naar een zogenaamde P1-melding. En dat betekent een spoedmelding. Maar wat die P1-melding dan was, dat wilden ze niet vertellen. En dat is een beetje jammer. Maar de, misschien had uh, de woordvoerder er zelf ook een beetje de coderen in. Omdat ze namelijk ook in die totale verkeerschaos heeft gestaan. Uh, jij stond er ook in Herop. Ja, nou ja uh, ik reed langs uh, met mijn brommer. Okay. En, en, uh, en toen ik uh, heen ging, dus uh, Zandvoort uh, uit uh, eigenlijk. Toen zag ik een uh, rollerbankcontrole uh, aan de overkant. Uh. Oh, ja, ja. En dat was zo'n beetje net, net na afloop van de rollerbankcontrole dat uh, dat ongeval uh, plaatsgevonden heeft. Ja. Dus het kan zomaar zo zijn dat ze achter een uh, gevluchte scooter uh, aangegaan zijn bijvoorbeeld. Precies, dat nou kan ja. de, de melding uh, geweest zijn waar uh, de agent bij gewond ja. is geraakt. Nou ja, goed. Uh, uh, we zagen natuurlijk een, echt een totale verkeersgauw. Zo'n verkeersinfarct, zoals dat wordt genoemd. Ik zag bijvoorbeeld bij Huis in de Duinen... daar moest een nz a bus een uh, NZA, uh, NZA, uh, connectiebus. Dat is een hele tijd <laughs> ja, geleden. Een connectiebus die moest helemaal keren. En de passagiers moesten ter hoogte van Huis in de Duinen uitstappen. En die bus die kon gewoon ook het dorp niet in. Dus daar stonden in het dorp stonden ook weer allemaal mensen te wachten op lijn 80. Dus eigenlijk, ja, het was een uh, total chaos, zoals we dat noemen. Ja, zeker. Zeker, en uh, alle straten stonden ook zo'n beetje vast, hè? de Verlennepweg ja. ook. Ja, was Ook gegaan. een flinke, flinke file al daar, nou ja. Nu weten jullie waar dat uh, door kwam. Goedemiddag allemaal, dit is Zandvoort op zaterdag. We zijn er tot aan vijf uur. Ja, ik draai hem speciaal voor onze weerman Lex van der Horen. Hop dat het goed gaat met je lex. de crowded house. En Don't Dream is over. Ja, hij is favoriete zijn favoriete band. En eigenlijk dan de single uiteraard Weather with you. Zodra, gaan we naar Rendel toe. Dit is ZFM ZFM. Maar eerst me, myself en hij, 5 seconds of summer, de nieuwe plaats.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 Miss me myself and die I got what I wanted Ja, wel makkelijk hoor, als je er zo uh, in zit. Me, myself en I. Heel hebben 5 seconds of zo. Maar ja, ik ken hem we nog wel van uh, De La Sol. Klopt de plaat heel anders, maar ook hij zong over Me, Myself en I. Nou, wij gaan naar uh, Beverwijk toe, uh, Benno, want we gaan uh, contact opnemen met uh, Randall Lawson van Auto uh, Passion. CM Race Radio, pit Report. Pit Report. Want uh, dit weekend uh, wordt er uh, gereden uh, in de Formule 1 en de andere klassen uh, op Spa-Francorchamps. Misschien wel voor de allerlaatste keer. Uh, ja. Laten we het uh, niet hopen en dat het uh, circuit uh, gewoon mag uh, blijven. En ook volgend jaar weer op de agenda staat... nou, een, uh, een iemand die er alles van weet, die, uh, die hebben we nu aan de telefoon, Benno. Dat is uh, uiteraard uh, Lawson. Ja, Rendel want uh, jij uh, kent het circuit goed, want je hebt er uh, zelf ook gereest. Nou, heel vaak. Uh, dus uh, ik kent baantje redelijk goed, ja. Ja, ik ben al zeker. Ja. Op, al, op allerlei manieren. Oh, oh. <laughs> met, met overwinningen en met crashes. Dus, uh, oh ja? Uh, Spaar en ik hebben een haat-liefde verhouding, zo. Oh, is dat zo? Oké. Okay. En waar zit die haat in? Uh, dat spaar uh, onvergevelijk is. Dus uh, een foutje. Een uh, uh, klein foutje uh, zorgt gewoon vaak voor heel veel dramatiek zullen we zeggen. Oh, oh, oh, oh. <laughs> en, en hoge kosten. Uh, en, en, ja zeer hoge kosten. Maar die moet je dan maar gewoon voor lief nemen. Okay. Uh, nee maar gewoon een heel klein foutje. Dat uh, wordt op spaar omdat de snelheden vrij hoog liggen uh, serieus afgestraft. En ja. Ik heb er zelf uh, één keer mee gemaakt in Ongelhoesje. Nou ja de beroemde bocht. Uh, en als je er daar af gaat ga je er ook serieus hard af. Uh, in 2009 was dat met mijn Alpine en um, uh, mijn moteurs hebben nog steeds dat op dat moment dat het, wat uh, met de auto was. Ik zeg altijd dat het uh, talent overschat was, joh, maar dat oh, okay. uh, hier op uh, beneden in de bocht. <lacht> en uh, ja, toen ben ik serieus, serieus uh, toch wel hard uh, rechts uh, de bandenstapel ingedoken. Okay. Hé, hey, maar uh, Rendel, uh, dit jaar hebben ze het ook weer uh, steeds over uh, Oroesje, want uh, die bocht is uh, aangepast, hè? Ja, dat is zo ver aangepast dat uh, je kan daar niet zo heel veel foutjes mee maken. Zeker aan de rechterkant niet, omdat er ook een stukje geïnbak als veiligheid ligt. Uh, en uh, volgens mij, ik heb een beetje te kijken hoor. Ik heb niet het gevoel dat de, ra de radius echt heel erg veranderd is. Want ja, die Formule 1 gaat er nog steeds uh, vol gas doorheen. Uh, uh, maar het ziet er allemaal wat spectaculair uit. met een hoop, uh, is een kunstenaar bezig, bezig met een hoopgevel uh, zwarte en, uh, en rode verf, zeg maar. <laughs> okay. Dus uh, het is een spectaculair bochtje geworden. En uh, ja, Oroes is gewoon... Uh, een van de mooiste bochten wel ter wereld, denk ik. Ik vind hem zelf niet zo heel spannend. Met de Alpine is het eigenlijk, waar ik bij rij of met de Formule 3, redelijk vol gas omhoog. Het is alleen altijd gewoon... wel de bocht, uh, als je die heel goed neemt... dan neem je dat het hele lange rechte stuk daarna... neem je ja. dat mee in je snelheid van je auto. Dus daar heel goed doorheen komen... is voor Formule 1, maar eigenlijk... voor iedere raceauto is dat heel erg belangrijk. Ja. Is dit uh, volgens ons... Uh, tenminste, dat denken wij te weten... Dat het ook het langste Formule 1 circuit? Ja, eh... Uh, ja, op de klemder ja zeker. We zijn allemaal zo'n beetje circuit tussen de 4 en 5 kilometer. Uh, net onder de 4 zelfs. Uh, dit is wel het langste circuit. En je moet niet vergeten, vroeger was het circuit natuurlijk nog veel langer. Hè. Uh, oh. uh, vroeger gingen ze aan het eind van de ging ze eigenlijk gewoon door. Uh, en uh, ging je helemaal richting Almerdi. En uh, toen was het gewoon oh, dan, dan moet ik niet meer van die Maar volgens mij over de 14 kilometer. Dus het was het een stukje verder. Okay. En toen reef ze gewoon langs de bomen en langs de paaltjes en langs de huizen. Hè. En uh, tegenwoordig is het natuurlijk eigenlijk gewoon wel, als ik eerlijk moet zeggen, wel een heel veilig circuit geworden. Okay. Dus we toen straks in de vrije training, we hebben even gezien... de derde training, dat Leclerc er toch weer even afging. En, um, uh, en dan is het eigenlijk... toch wel een heel grote gingbak... waar je doorheen gaat, dan klein je te, tegen de muur... en dan kan je uiteindelijk gewoon weer wegrijden. dus uh, Het is wel... Uh, kijk Formule 1 is natuurlijk wel... gewoon sowieso, sowieso de dus, quiz in Europa zijn serieus veilig geworden. Hoor. Ja. Ook in Zandvoort... Uh, uh, alles quiz eigenlijk wel. Ja. Renold, um, nou is het niet alleen Formule 1... maar we hebben ook nog natuurlijk... verschillende andere klassen. Formule 2 uit mijn hoofd en... Uh, Um drie heeft... rijden, het is ja, het? ja. De GP3 heet dat tegenwoordig, we noemen het allemaal Formule 3, GP2 en de Formule 3 uh, wereldkampioenschap. Ja, dat was een hectische wedstrijd vanmorgen de eerste, de sprintrace zeg maar. En uh, dat kampioenschap ligt uh, serieus dicht bij elkaar. En er zitten wel een paar jongens in uh, die uh, gewoon toch wel gaan doorstromen naar de GP2 dadelijk. En uh, waaronder wonen het broertje natuurlijk van, uh, van Charles Leclerc, uh, Arthur Leclerc. En uh, die staat inmiddels ook derde in dat kampioenschap daar. Dus die, uh, en dat zit heel dicht bij elkaar, dus dat is... Uh, wat zie je ze? leuk gereden? Ja. En hoe ziet het programma vanmiddag nog verder uit? Uh, uh, met... Ik moet eerlijk zeggen... Ik ben uh, natuurlijk ik me vandaag in de winkel bezig geweest... dus ik, ik heb niet zoveel de schermen gekeken. Oh. Uh, nou, we krijgen een vier uur... gaan we sowieso de kwalificaties. zien natuurlijk. En ja, dat ja. wordt een hele rare kwalificatie. Want het grootste gedeelte van de top... die hebben natuurlijk allemaal gridstraffen. Dus uh, die ook dadelijk maar op pol komt te staan, als het een Leclerc is of een Verstappen... die worden gelijk naar achter gezet. Ja, ja. Hoe Verstappen naar achter? Ik geloof dat ze zelf al bij de VIA niet eens meer weten. Ja. Uh, dus dat wordt allemaal nog wel een beetje spannend wie dadelijk natuurlijk uh, uitgekomen En dat geeft natuurlijk wel een hoop andere rijders... die normaal een beetje rond die 8e, 9e, 10e plekken... Uh, die gaan allemaal een stukje naar voren toe. Dus dat vond ik heel erg leuk natuurlijk. Ja, nou ja, dat zat ik me inderdaad ook af te vragen. Ik las ja. over allerlei uh, coureurs... die uh, naar achteren worden gezet. Maar hoe ver kan je naar achteren worden gezet... als bijna iedereen naar achteren wordt gezet... bij wijze ja, van spreken? Ja, ja wie gaat er als laatste komen te staan? Nou, ja. dat, zal wel, dat zal daar natuurlijk wel gewoon... Uh, in die kwalificatie waar je komt... en is zoals daar vandaag wel gaan tellen. Ja, ja. Maar ze hebben het over dan 10, 15... 20 plaatsen. Ik denk, ja, als je 20 plaatsen hebt, kan je net zo goed op een andere circuit auto neerzetten. Dan hoor je er niet helemaal bij meer. Maar, uh, ja, uh, uh, dus ik denk dat dat nog even een puzzeltje gaat worden. Uh, dat dus zullen ze nu allemaal aan het berekenen zijn. Uh, uh, het wordt even spannend, maar dan gaan we uh, sowieso Leclerc naar achteren, Verstappen gaat naar achteren. En uh, nog een paar andere rijders die gaan. Uh, ik zag gisteren een lijstje voorbij komen. Ik denk, nou nee, ja, die kan het heel veel tot aan een andere kant van de circuit neerzetten ondertussen. Ja. Uh, maar uh, dat, uh, dat wordt natuurlijk wel straks een hele rare Manopol waarschijnlijk, waar, waar die er normaal niet staat. Ja. Hoewel, ik moet wel zeggen dat, dat deed even bij die derde training, was pres uh, serieus snel. En uh, die, uh, die, is, uh, die heeft het weer een beetje, uh, uh, be, een beetje het licht gevonden. Ik zag dat hij achter op zijn helm stond, uh, never give up. Nou, ik heb zie, als je dat op je helm zet, dan heb je zelf niet meer zoveel geloof in jezelf, denk ik. Maar, uh, de, de, de, de, dus die moet, uh, die moet uh, langs de psychiater. Maar misschien is, ja. heeft hij het gedaan, dan gaat hij daar wel eens Nee, ik Weet het niet. Okay. Weet het niet. Nou, uh, Weet jeen. We gaan het zeker zien. Ja, Rendon, we spreken je volgende uur weer rond deze ja. tijd. En uh, dan praten we gezellig verder over het hele gebeuren daar op Spa-Francorchamps. Dank je wel ja, tot zover. Oké, zie je strakjes. Hoi, hoi. Mooie strakjes, hoi. hoi, hoi. hoi. Mooie ja, extra pitte reports uh, vandaag vanwege Spa-Francorchamps. En om vast een uh, klein beetje te oefenen voor uh, volgende week natuurlijk. Ja, ja, voor precies, uh, Race Radio. Yo, ja, uh, ja, Race Radio. Dus, uh, Race Radio uh, Race yeah, ja, de stemmen moet eventjes uh, gesmeerd worden <laughs> in deze uitzending. <laughs> ja, ja. Want uh, volgend weekend uh, zijn we het hele weekend Race Radio. Vanaf... Uh, 10 uur s ochtends uh, tot 6 uur s avonds ga je mee beleven. Uiteraard bij je eigen lokale radio, CFM, we zijn er al 32 jaar. En deze dames zijn er ook al veel langer dan 32 jaar. Zojuist met uh, Rendel over de Formule 1 uh, weekend van uh, dit weekend. En uh, de Grand Prix van uh, België op Spa-Francorchamps. Nou is dat uh, gisteren uiteraard aangevangen met de eerste twee vrije trainingen. En gisteren was er heel veel verkeer uh, op weg uh, naar het uh, circuit toe. En die stonden allemaal in de file al uh, vanaf uh, Luik. Nou dat is een uh, kilometer of tig uh, van het circuit uh, vandaan. Daar stonden ze alvast naar. Uh,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 Hey, zo is het maar net, op de fiets uh, naar Sanfo toe. Zo dadelijk het uh, weerbericht en dan uh, gaan we kijken van... Uh, heb je al een uh, vooruitzicht uh, voor uh, volgend weekend daarbij of niet? Uh, het weer. Voor, voor het weer? Ja, ja? zeker. Ja, oh, vind, dan, dan, het helemaal klaar. Dan wordt, het, uh, dan wordt het heel spannend na de nieuwe single van Coldplay. In the night I lie and look up at you things there's a paradise they couldn't capture that bright infinity inside your eyes. i'm ending forever baby een heel spannend einde van uh, Coldplay en uh, My Universe. Het is uh, half drie geweest en dat betekent tijd voor het weer. Ja, en daarvoor uh, uh, zit tegenover mij uh, Ben Heugen met uh, allemaal monitoren voor je om het uh, juiste weerbericht uh, te melden. Ja, nou... ik denk, nou ja, we gaan <laughs> zo'n belangrijke week tegemoet. Ik denk, nou, dan moet ik niet één website, maar zelfs twee websites voor raadplegen. En wat zien we dan, uh, dames en heren, de komende week, dat het in ieder geval, um, nou, de, ja, dat is een beetje cynisch eigenlijk om te zeggen. Maar tot vrijdag blijft het, tot en met vrijdag moet ik zeggen, blijft het droog. Uh, temperaturen van 21 tot 23 graden, dus best wel cool. Uh, maar ja, dat is uh, allemaal niet zo erg belangrijk. Hoe zit het, dan? Nou, vrijdag blijft het dan droog. Maar dan begint natuurlijk het, uh, het grote racegeweld, zaterdag 3 september. En dan uh, valt er regen en dat is grappig, dat het, uh, de hoeveelheid regen die gaat vallen. dat wisselt steeds in Zandvoort. Was het uh, vorige week nog. Uh, iets van 5 milliliter. 5 milliliter. 5 milliliter. Ja, ja, zoiets. Ja. ja. Millimeter. Uh, en nu is het 2. Uh, en de zondag. Was, uh, dat wisselt ook. Zondag wordt 21 graden, dus eigenlijk niet echt koud, maar een klein jasje. Maar toch moeten de bezoekers en iedereen die naar het circuit gaat wel rekenen op een buitje. Um, van 4 mm wat gaat vallen. Dat is nog steeds. En wat maakt het natuurlijk? Als de race in de regen plaatsvindt. Dan wordt het natuurlijk allemaal een stuk spannender. Want dan wordt het glijden en glibberen geblazen. Zeker. Um, eens even kijken. Nou, wind is er nauwelijks. 4 voor En de kans op zon blijft toch nog tussen de 50 en 55 procentjes. Nou, en dat is... Uh, uh, en dat zegt eigenlijk... De, de KNMI zegt dat eigenlijk ook. Die is nog iets optimistischer met temperatuur. Maar die laat nog niet het weekend zien. Die zegt wel. Tot met 7 september erg onzeker. 50% kans op wisselig vallig weertype. Met normale temperatuur. En, maar ook 50%, 50 kans op warm tot zeer warme droog weer typen. Nou, we gaan het meemaken uh, wat het gaat worden. In ieder geval de website die aangeeft, dat is voor het Zandvoortse weer, dat het na 3 september eigenlijk elke dag regen gaat vallen tussen de 2 en de 6 millimeter. Dus september zal wel eens een stuk natter gaan worden. Ja, zeker. Nou, hebben we ook wel een beetje nodig. Hè? Een beetje nou, natter wel, weer. Ja. Ja, dus uh, ja. helemaal goed. Nou, het weer is ook uh, na te lezen. Uiteraard uh, op onze eigen uh, website en uh, op de ZFM app. En die kan je gratis downloaden. In de Play Store. Kijk onder weer in Zandvoort en dan blijf je op de hoogte. Dankjewel, Benno. Graag gedaan. Dat was het Ja, en uh, weinig wind volgend weekend. Maar wind is wel belangrijk als je een rondje rem en uh, uh, nam gaat doen. Ja, ja, ik ga straks even bellen hoe dat daar zit. Uh, ja, dat uh, wil ik wel weten eigenlijk. Ja, ja gaan we doen. Is heel belangrijk. Oké, okay, dat straks bij uh, Zandvoort op zaterdag. Maar eerst hele goede muziek. Hier is Stix en Beep. Ja, mooi hè, de single van uh, Stix, je hoort, uh, de klassieker uh, Babe. Ja, we gaan het uh, hebben over het uh, Formule 1 weekend wat er uh, uh, aan nou, gaat komen. Wat, uh, wacht even hoor, wat ben je aan het doen? Ja, ja, bellen. Oh, ben, wat, wie ben je aan het bellen? Wie ben, je, wie ben aan bellen? Ik ben de watersportvereniging aan het bellen. Oh, oké, okay, ja, ja, ja, want we zouden nog eventjes dat ja. interview van Jaap doen Ogenblik natuurlijk. Hè? Ja, hè? Ja. Ja. Nou, anders uh, zal ik uh, dat even doen, dan kan jij even uh, bellen. Hij is uh, aan het bellen met uh, de watersportvereniging. Dat kan uh, ook uh, gebeuren natuurlijk. Maar uh, we gaan nog even naar uh, Jaap Koper toe. Want die was inderdaad uh, van de week op het uh, circuit aanwezig. En hij heeft daar diverse personen gesproken, waaronder onze eigen Jan Lammers. Uiteraard alles over de Dutch GP besprak hij met Jan. Jan we staan ongeveer nog een dikke anderhalve week voordat het echt zover is. Ja. Bij de laatste media update was er een vraag over die DRS. Als het gaat om waar uh, wordt die ingesteld en waar niet uh, bij, uh, bij de Arie bocht is daar al duidelijkheid over. Uh, daar wordt dus nu nog over gesproken. Het hoge woord staat nog niet uh, eruit. Maar in ieder geval uh, wel fijn dat ze daar naar kijken. Want het zou wel weer net even een andere die extra dimensie geven aan de race. Dus uh, we gaan het zien. Wat voor sportief evenement verwacht je voor het tweede jaar? Want het is, ja, als we naar het eerste jaar kijken dan uh, moet het uh, nog uh, mooier en uh, spektakelvol uh, zijn. Ja, nou ja, goed, we hebben, we hebben meer mensen, we hebben meer entertainment, we hebben wel met het entertainment geleerd dat we dat op meerdere plekken nu gaan doen, dus we verdelen het gewoon over drie of vier plekken, dus dat mensen niet echt hoeven te jakkeren van, van het schijfvlak naar de fanzone, we vinden het ook niet meer van deze tijd om keer 70.000 mensen op één plek bij elkaar te brengen, dus, dus we hebben dat verdeeld, dat hebben we ook wel geleerd van vorig jaar, en daarnaast, ja vorig jaar ging het tussen Hamilton en Verstappen, en, en Mercedes en Red Bull en dit jaar is het een titanenstrijd met Ferrari ja. en ik zeg het al vaker dat als wij straks over tien jaar terugkijken dat als Max dit wereldkampioenschap kan winnen en we kijken daarop terug dan is het natuurlijk geweldig om te gaan kijken van, nou, dat was een enorm gevecht met, met Ferrari en dat, dat Ferrari heeft toch gewoon dat extra twinkeltje qua uitstraling Het is gewoon een legendarisch team een prachtige historie en dat hij daarmee moet vechten om een wereldkampioenschap is natuurlijk geweldig maar nog mooier is dat Mercedes zich ook weer in die strijd bemoeit op dit moment. Mm -hmm. dus, dus ik hoop dat het niet meer tussen twee mensen gaat, maar dat er uh, gewoon de strijd voorin uh, tussen een man of zes gaat. Kan uh, een Red Bull hier bijvoorbeeld uit de voeten, als het uh, gaat op, uh, op, de, op deze baan? Nou, zo één ding gezien hebben dit jaar, is dat Red Bull overal uit de voeten kan en Ferrari ook. He, dus, dus een Ferrari-circuit of een Red Bull-circuit, dat bestaat niet meer zo. Mm. He, dat, dat, dat zijn meer gewoon aannames voordat ze erger heen gaan en dat papegaaien, mensen gewoon vaak, weet je wel. Dat, dus dus uh, ik denk dat uh, iedereen hier gewoon kans maakt. Het is een high downforce circuit, hè, dus net als Monaco. En uh, aan het begin van het jaar had uh, met name uh, Mercedes, die had teveel downforce. Die zijn een half jaar bezig geweest om dat uh, een beetje af te blazen en ook de balans erin te brengen. Want je kan de downforce er wel afhalen, maar als je dan je balans kwijt bent, uh, dan, dan, dan ben je ook je rondetijden kwijt. Nou, uh, Mercedes lijkt daar het lek boven te hebben. Dus ze weten heel erg goed. Wat ze aan het doen zijn. Dus ik denk dat dit uh, voor Mercedes ook een heel goed circuit gaat zijn. En vlak de vlakte McLaren is zeker niet uit. Nee, dat zegt uh, Jan Amers uh, helemaal goed. Want uh, de Mercedes'en gaan uh, weer komen. En uh, ook experts zeggen dat, uh, dat ze dat uh, zeker ook uh, dit weekend uh, kunnen gaan doen uh, op, uh, op Spa, uh, Benno. Dus ja. uh, misschien wel weer een, een uh, podiumplek voor uh, onder meer Lewis Hamilton en George uh, Russell. We moeten het even afwachten. Nou, zo is dat. Er is uh, nog heel veel. We hebben Burendag. Daar gaan we het zo meteen over ja. hebben. Er is een oefenwedstrijd tussen uh, SV Zandvoort en uh, SV Loosdrecht. Als daar gescoord wordt, dan uh, hoor je dat uiteraard ook uh, bij, uh, bij de radio. En we hebben ook nog uh, muziek. Alleen, uh, die player ben ik even kwijt. Uh, okay. ja. Nee, hier hebben we hem. Uh, hier is de nieuwe single Sunroof. Tot aan Burendag. En dan gaan we weer contact opnemen over de Burendag inderdaad in september die eraan gaat komen. Maar eerst deze lekkere single, Nicky Dure en uh, Sunroof.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 langskomen bij eigen lokale radio CFM. Dit man was het de sunroof, uh, Benno. Jazeker. Jazeker. Nou, de sun hebben we even niet. Maar nee. uh, de roof wel, gelukkig. Gelukkig <laughs> ja. wel, ja. Nou, we gaan het hebben over uh, de burendag. Die komt er weer aan uh, in september. Ja, in september. Het is nog even uh, nou ja, nog een, een kleine maand. Zo moet ik het zeggen. Uh, dan is 24 september dan uh, is het weer nationale burendag. En voor aan het, daarvoor hebben we aan de telefoon uh, Sandra Jetten van de uh, uh, van het Oranje voor ons. Goedemiddag, Sandra. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, het is uh, een, een, een heel populair hè, dit jaar. Ja, het is fantastisch om te zien... hoeveel mensen in Nederland met elkaar Burendag gaan vieren. Op meer dan 8000 locaties in Nederland. Dat is een absoluut record. Oké. Okay. Um, en ja, we kregen een persbericht binnen... dat het uh, in Noord-Holland uh, helemaal de pan uitreist. Ja, 963. Dat is denk ik uh, verhoudingsgewijs meer... Dan, uh, ...dan je kan verwachten met 12 provincies. Dus in Noord-Holland wil iedereen heel graag uh, met elkaar verbinding zoeken. Ja, en hoe komt dat, dat uh, in Noord-Holland uh, koploper is? Nou, ik denk dat daar hele leuke mensen wonen. Ik woon <laughs> wo ook in Noord-Holland. <laughs> maar nou, ik denk dat we door heel Nederland hetzelfde ervaren. Dat uh, Het is gewoon ontzettend fijn als je weet dat er mensen om je heen zijn... ...die naar elkaar omkijken. En dat hebben we gemerkt de afgelopen twee jaar... Maar dat is in het dagelijks leven ook heel prettig. Gewoon even met de buren een praatje maken. Is vaak het begin van uh, voor elkaar klaarstaan. Ja. En uh, dat mag best gevierd worden met z'n allen. Oké, okay, en, en hoe ziet zo'n burendag eruit? Kan dat allerlei vormen hebben? Of hebben jullie een specifiek programma? Nee, nou eigenlijk mogen de buren uiteraard zelf kiezen wat ze willen doen. Er zijn meestal twee of drie typen activiteiten. Eén is gewoon uh, met z'n allen koffie drinken en bijkletsen. Okay. Er zijn ook buren die het lokale speeltuintje opknappen met elkaar. Of uh, die heel veel activiteiten voor de kinderen organiseren. Het idee is echt gewoon om even met elkaar iets te doen. Zodat je kennis maakt met nieuwe mensen uit de buurt. En je relaties met elkaar versterkt. Oké, okay, en, en wat doet het Oranje Fonds hierin? Nou, Ranjefonds wil eigenlijk dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in Nederland, in de samenleving. En, daarom, en dat begint vaak met een betrokken samenleving in de buurt. Dus wat wij hebben gedaan, is en ieder jaar doen we hetzelfde. Als je bij ons een aanvraag indient voor burendag, dan krijg je een mooi pakket met feestelijke dingen. En je kunt ook een kleine financiële bijdrage krijgen om roeple springkussen voor de kinderen neer te zetten. Of wat plantjes te kopen voor je lokale speeltuin. En op die manier een extra feestelijk kindje aan te geven. Oké, okay, ik dacht eigenlijk dat het geld ophalen was omdat er zoveel aanmeldingen ja, waren. Ja, nou, goed. ik denk ik zal even pauze houden in mijn vraag <lacht> stellen. Maar het is wel zo ontzettend populair geweest dit jaar dat helaas... Uh, ...of eigenlijk niet helaas, het is een goed teken... Ja. het budget voor dit jaar op is... ...maar toch zijn er nog steeds mensen die zich aanmelden... ...en dat is eigenlijk voor twee redenen... ...het is gewoon heel leuk om met elkaar een feest te vieren... ...door heel Nederland en erbij te horen... ...en het andere is, dan kom je op onze website te staan... ...de website van Burendag... ...en dan staat je activiteit... Op de kaart. Ja. Dus als er dan bijvoorbeeld mensen zijn uit de buurt die het toch interessant zouden vinden om mee te doen en ze weten het niet, kunnen ze even op de Burendag-website kijken en de postcode intypen of inzoomen op de kaart. Dan kan het best wel zijn dat het twee straten verderop een activiteit is. Oh ja. Daarom is het ook fijn om je aan te melden, want dan kunnen andere mensen zien dat je Burendag viert. Ja, ik heb op diezelfde website gezien dat er drie buurten in Zandvoort zich al hebben aangemeld. Ja, hartstikke mooi. Dus uh, dat, is, dat is heel erg fijn. Ja. En, um, okay, en dat aanmelden, dat, dat kan nog steeds, hè? ondanks dat het geld op is. En, um, um, en zelfs tot, tot 24 september. Ja, dus je kan tot de dag van tevoren besluiten dat je heel graag je activiteit op de website erbij wil hebben, zodat mensen je kunnen vinden. Je kan ook. Uh... De buurt bingo-kaart aanvragen als je dat leuk vindt. Dat kan nog steeds bij ons op de Wipsen website. En dat is een soort bing bingo-spel waardoor je je buren beter kunt leren kennen. Er staan ook nog allemaal tips op de website van eh, ideeën over hoe je de activiteit zou kunnen organiseren. Dus eh, er is nog heel veel kans om mee te doen. Oké. Okay. Nou, uh, uh, uh, heb je nog een website van ons waar we het allemaal te kunnen terugvinden? Ja, je kunt sowieso naar de website van het onlinefonds: www.dolinfonds.nl. En uh, anders, uh, volgens mij is het beurderdag.nl... maar ik ga eigenlijk altijd via onze eigen website. Dus als je op de Oranjevols-website komt... kun je daarna doorklikken naar de beurderdag. Ja, dat is het meest simpele. Goed zo, Sandra ja. Jetten, directeur van het Oranjevols. Mag ik je hartelijk danken hoor, dat je op je vrije zaterdag... bij ons in uitzendingen uitzending kwam. Met veel plezier. Goed zo. Dank je wel. Fijn weekend verder. you'll never do het water op, Benno, ja. Want, uh, dit weekend is de NAM remrace bij de Salvoort zelfvereniging. Ja, uh, vanmiddag om 12 uur was de start bij de watersportvereniging, uh, ja, je noemt het de zelfvereniging, maar het is toch echt watersportvereniging, nou, maakt allemaal niet uit, nou, ja. voor de <laughs> NAM remrace en voor ons aan de telefoon Ronald Bosink. goedemiddag Ronald. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom uh, bij jullie te zijn in de uitzending. Ja, nou, je bent ook van harte welkom. Uh, moet je horen, um, hoe is de race uh, gegaan, of tot nu toe, laten we het zo zeggen. Nou, het is uh, ontzettend spannend, want uh, de eerste deelnemers zijn al binnengekomen. Ja. We zijn begonnen met de, de boten om te starten, daar ja. is er nog niet eentje van hem binnengekomen, oei, oei. maar na een half uur zijn de kitegoilers gestart. Ja. En daar, die zijn al uh, bijna allemaal binnen, want die gaan ja. ook veel harder. Ja. En die hadden een kortere route. Dus dat Oh. Is er op. Oh. En de, de zeilboten moesten echt richting uh, Noordwijk. Daar moesten ze nog een keer op zee, waar de oude Remmeiland eiland lag. Ja. En toen moesten ze nog weer terug. Die zijn nu nog aan het terugvaren. Okay. En de wingers, als laatste gestart, die zijn inmiddels ook allemaal uh, nog niet binnen hoor. Maar die gaan nu allemaal binnenkomen. Oké, oké. En de Winger is de nieuwste uh, zeg maar, uh, ja, watersport. Uh, Ah, Oké, okay. nou ja, uh, daar gaan we ik het wel, straks he? over hebben, want uh, jullie staan nog gepland. Uh, Elia Boksman, sportcommissaris van dezelfde vereniging. Ja. Um, maar kunnen we al een, uh, van diegenen die binnen zijn een winnaar aanwijzen? Ja, de, van de, uh, de spoilers is er al een duidelijke winnaar binnen. En die is? De, ik ben even zijn naam vergeten. <laughs> maar die ga ik nu. Uh, de winnaar van de kitefoilers is ja. uh, geworden. Want ik dit, uh, Mark van Dalen. Mark van Dalen en die heeft het met een uur en twee minuten heeft hij erover gedaan. Zo, wat snel zeg? Want het, hoeveel kilometer is dit ja. wel niet? Ja, de, pff, nou, die is echt knetterhard gegaan. Die ging misschien wel 40, 50 kilometer per uur. Die gaat zo hard. Gemiddeld. En, uh, van de wingers is er ook al eentje binnen. Die was de, even kijken. Zauer. Christian Zauer. Christian Zauer. Oké. Okay. En dat zijn allemaal zandworters, denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee. niet allemaal zandworters. Oh. Geveningen, Noordwijk, alles is er. Oh, Oké, okay, okay. Alles wordt vertegenwoordigd. Ja, ja, ja. ja. ja. Goed, nou ja, dan we hebben de eerste winnaars van de race. Ja, er wordt wat afgerezen in België en in Zandvoort. Uh, we blijven racen. Uh, maar nu op het water, helemaal top. Uh, nou, Ronald, dankjewel. Tot zover deze bijdrage. En we komen later hier ja. bij jullie terug. Tot zometeen. Joed, okay. Dag. Oké, okay, dankjewel. Hè. En uh, heel veel plezier. daar nog, uiteraard, uh, bij de Watersportvereniging. Heel weekend uh, daar, uh, activiteiten. Buiten de zee en op zee, natuurlijk. Dit is I Promise myself. Promise myself.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 Father